1 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Rijksmuseum na 10 jaar heropend. Tientallen lekkende vaten met chemicaliën gevonden bij Breda. En proces tegen Hosni Mubarak in Egypte opgeschort. Het weer. Verspreid over het land valt een bui. Vanmiddag schijnt bijna overal de zon. Het wordt 9 tot 15 graden bij matige wind uit het zuidwesten. Later vanavond en in de nacht naar zondag valt er weer wat regen of motregen. Morgen overdag. Dan wordt het droog, breekt de zon door en stijgt de temperatuur naar 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Het Rijksmuseum is sinds een uur open voor het publiek. Koningin Beatrix opende het door een gouden sleutel om te draaien... en daarbij was verslaggever Matthijs van der Wiel... En uh, toen duurde het toch nog een hele tijd voordat het publiek daadwerkelijk naar binnen kon. Dat zou gebeuren precies meteen na die ceremoniële openingshandeling. En toen duurde het toch nog uh, bijna drie kwartier. En dan kan je zeggen, mensen werden echt ongeduldig. Hè. Hadden ze tien jaar lang kunnen wachten op die opening. Maar dan waren die paar minuten extra lang wachten achter het dranghek toch bijna te lang. Ze stonden te popelen om uh, over die oranje loper, die oranje catwalk, naar de... ...tunnel te lopen naar de nieuwe ingang van het Rijksmuseum. En het is pas een paar minuten geleden dat inderdaad die grote mensenmassa, die menigte, naar binnen kon lopen. Welkom geheten door de medewerkers van het Rijksmuseum. Je zegt iedereen welkom? Ja, welkom. Ja. Belangrijk moment. Ja, echt ontzettend. Heel leuk. Een van de suppo's, iedereen hier van het Rijksmuseum... met een oranje sjaal om de eerste bezoekers welkom te heten... die niet meteen overal mogen uitzwerven door de zalen van het Rijksmuseum. Nee, er is, uh, het is bijna, net als bij Ikea, een looproute uitgezet. En hier zonder shortcuts. Je mag niet meteen doorlopen hoor, naar de nachtwacht. Je moet tussen de koortjes door een vooropgezette looproute afleggen. Anders uh, is het onbeheersbaar, het moment. Het moment was dus echt een paar minuten geleden. De mensen stonden te wachten, te popelen en toen eindelijk werden ze toegelaten. Ja, kan iedereen gewoon naar binnen. Om graag eens een kijkje te nemen. Dames en heren, veel plezier in het vernieuwde Rijksmuseum. En nu ben ik binnen in dat binnenhof, het verbouwde binnenhof wat een compleet nieuwe manier is om dit museum binnen te komen. Dat is echt voor iedereen hier helemaal nieuw en het klinkt inderdaad al en aan ah, mensen die eh, echt helemaal verrukt zijn dat ze hier nu mogen rondlopen. Ja, Matthijs, ik kwam er net nog even door. Maar uh, kan iedereen gewoon naar binnen? Staan er nog rijen? Ja, je, je, je, je, moet, je moet wel in de rij staan. Ik ben nu, nu dus met de allereerste groep naar binnen gelopen. Mensen die echt haast hadden, hè? want ze moesten achter de harmonie aanlopen. De koninklijke harmonie die dan voorging. En mensen die mochten niet rennen en ze, ze mochten natuurlijk ook niet voorbij de fanfare. Ze waren echt ongeduldig. Dus uh, uh, ik ben met hen naar binnen gelopen. Er staan nog aardig wat mensen buiten op het plein. Ik kan niet inschatten hoe lang de rij is. Maar ik denk dat je een goede kans maakt. Iedereen die het wil zien vandaag tot 12. Een uur vannacht kan het en het is ook nog eens gratis. Dus uh, voorlopig nog geen uh, onoverzichtelijke toestanden of te grote drukte. Kom er gewoon naartoe als je het wil zien. Dankjewel Matthijs journalisten van de Volkskrant zijn een zelfverzonnen kliniek voor verslavingszorg begonnen... om aan te tonen dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten. Ze hoeft alleen maar drie keer op internet een formulier in te vullen... en kort op bezoek te gaan bij de Kamer van Koophandel. Dat was voldoende om een instelling op te richten... compleet met toestemming om behandelingen te declareren bij zorgverzekeraars. Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland, de branchevereniging van verslavingsklinieken... vindt dat een slechte ontwikkeling. Ja, het is dus verbazingwekkend hoe makkelijk dat gaat. Verbazingwekkend ook dat er geen enkele controle is, ook door de inspectie. En ook verbazingwekkend dat het blijkbaar zo moeilijk is om achteraf te controleren... of er daadwerkelijk een psychiater of een psychotherapeut of een klinisch psycholoog... of een verslagingsarts betrokken is bij de behandeling. Ja, want dit soort klinieken zijn, die zijn niet bij u aangesloten? Hè? De meeste klinieken zijn niet bij ons aangesloten, hoewel het grootste deel van de verslavingszorg wel wordt geleverd door instellingen die aangesloten zijn bij KGZ Nederland. En daar spelen dit soort zaken gelukkig helemaal niet. Dus die van de Volkskrant is, is een kliniek die niet bij u is aangesloten, maar die mag wel eventuele behandelingen declareren bij zorgverzekeraars. Schieten dan niet de regels tekort? Ja, ik denk dat de regels zeker tekort schieten. Wij pleiten al veel langer voor een, een level-playing-field, alle instellingen gelijk behandelen als het gaat om contractering door zorgverzekeraars en dat betekent dus afspraken over het gebruik van richtlijnen, uh, wat voor soort behandelaar er zijn, transparantie, informatie aan patiënten, effectmetingen. En je ziet dat het nu wel bijzonder makkelijk is om dat systeem te uh, ontduiken en op een andere manier die zorg te leveren, terwijl er over kwaliteit anders eigenlijk helemaal niks bekend is. En ja, een deel van ons geld loopt natuurlijk ook op die manier weg. En dat vinden wij onacceptabel. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Dorst bij Breda is een groot aantal vaten met chemicaliën gevonden. Volgens de politie komen ze vermoedelijk van een drugslab in een bosperceel in de buurt van de Vindplaats. Volgens Omroep Brabant gaat het om 60 tot 70 lekkende vaten. Die werden gevonden door iemand die vanochtend zijn hond uitliet. De vaten zijn opgeruimd door de politie, staatsbosbeheer en het regionaal milieuteam. Vorige maand meldde de politie in Brabant al... dat er in de eerste maanden van het jaar aanzienlijk meer vaten... met drugsafval zijn gedumpt dan vorig jaar. Het nieuwe proces tegen de Egyptische oud-president Hosni Mubarak... was nog niet gestart of het was alweer ten einde. Vorig jaar juni werd Mubarak medeschuldig bevonden aan de dood... van zo'n 850 demonstranten in februari 2011. Het Hof oordeelde naderhand dat het proces over moest... en vanochtend kondigde de rechter van het nieuwe proces aan... zich niet behagelijk te voelen bij de zaak. Consument Sanne van Hoorn, dat bedacht hij pas vanochtend? Dat bedacht hij denk ik al wel eerder, want het was al bekend. Hij heeft in eerdere instantie heeft hij mensen die voor min of meer hetzelfde verdacht worden vrijgesproken. Er was dus heel veel kritiek op hem, maar hij heeft vandaag pas ervoor gekozen... meteen toen het proces begon om uh, dat duidelijk te maken en om zichzelf te vragen. Een statement lijkt me van deze rechter. Ja, nou kwam Mubarak zelf vanuit het militaire ziekenhuis... op een brankaar. de rechtszaal binnengerold. Hoe was hij eraan toe? Uh, een stuk beter vond ik wel dan tijdens zijn eerste proces. Toen kennen we hem ook van die brankaar, maar was hij eigenlijk tot niks in staat. Nu uh, zat hij in elk geval rechtop, zwaaide hij naar zijn supporters, droeg een uh, donkere zonnebril. Hij is afgelopen vrijdag 85 jaar geworden en uh, hij zag er, vond ik, uh, redelijk fit uit. Ja, het proces is dus nu weer opgeschort. Komt het ooit nog tot een veroordeling, denk je? Ik denk het eigenlijk wel, omdat uh, het alternatief hem niet uh, uh, voordelen heel erg riskant is. Maar nu moet er dus eerst een nieuwe rechter uh, gevonden worden die deze zaak aandurft, die deze zaak aan wil. Dat zal tijd kosten. En vervolgens krijg je dus nog die megazaak tegen Mubarak, zijn zonen, uh, zijn voormalige minister van Binnenlandse Zaken en nog een aantal andere medewerkers. Dat kan weer een hele lange rechtszaak worden. En zijn gezondheid, ja, hij is 85. Toen bij het vorige proces was al de vraag of hij een uitersteerde. Spraak nog ging halen, dat zal dus opnieuw dan de vraag worden. Dankjewel, Sander van Hoorn. Bij het Indonesische eiland Bali is een vliegtuig in Zee geland. Volgens verschillende lokale media schoot het toestel van Lion Air... na de landing door en belandde vervolgens in zee. Daar brak het in tweeën. Correspondent Michel Maas. Wat duidelijk is tot nu toe is dat er uh, gelukkig geen slachtoffers zijn. Het toestel is wel uh, helemaal kapot, maar ze hebben alle mensen... er levend uit kunnen halen en de meeste zijn... Uh, in goede gezondheid, die zijn allemaal naar de terminal, de vlieg, uh, op het vliegveld gebracht. Het is allemaal uh, gecheckt. Er zijn berichten dat er een paar mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht om uh, te worden onderzocht. Uh, maar ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Het vliegtuig kwam uit Bandung op Java. Er zaten meer dan 100 passagiers in en zeven bemanningsleden. De Zuid-Koreaanse popster Psy hoopt dat de Noord-Koreanen zijn nieuwe single ook waarderen. Psy, bekend van de mega-hit Gangnam Style, presenteerde vanochtend zijn nieuwe single Gentleman, die gisteren al wereldwijd te horen was. En correspondent Marieke de Vries was bij de persconferentie vanochtend in Seoul. In de catacomben van het World Cup Stadium in Seoul zijn toch minstens 500 journalisten bijeen om allemaal te luisteren naar de persconferentie van Psy. En er zijn opmerkelijk veel internationale media die volgens mij vooral maar één ding willen weten en die vraag wordt uiteindelijk gesteld. This is about music not missiles but I wonder if you have a message for another Korean who's uh, probably as well known as you and he's around your age and that's Kim Jong Un. Er wordt wat verlegen gelachen op de vraag of hij een boodschap heeft voor de Noord-Koreaanse leider en leeftijdsgenoot Kim Jong Un. Uiteindelijk geeft hij serieus antwoord we Het is een tragedie. We zijn het enige verdeelde land, still, zegt hij. Maar vanavond ga me and 50, people, we're gonna met 50.000 mensen we're gonna voor ze zingen in het noorden. We Zo hard so dat ze ons kunnen horen. Ze kunnen het, they can hear it. kunnen horen. they can, hear it. They can hear our voice. Op het voorplein voor de hoofdingang Maakt iedereen zich prima. Niemand wil het er ook over hebben op dit moment. Wat er aan de gang is tussen Noord en Zuid-Korea. I don't know, but I'm just with my friends and I wanna be really happy and then um, fascinating and kinds of that. Yeah. You don't want to think about the trouble with maybe North Korea? niet doesn't matter. <laughs> doesn't matter tonight, but maybe next day I'll be like, oh my god, and What, what's going on? Maar het is oké Vanavond is alles even oké, okay, zegt dit meisje met konijnenoortjes op. Morgen denk ik misschien weer: wat is er allemaal aan de hand? Maar vanavond ga ik van psaai genieten met mijn vriendinnen. Lewis Hamilton start morgen vanaf de eerste rij... bij de grote prijs van China in de Formule 1. Hij bleef in de kwalificaties Kimi Raikkonen en Fernando Alonso voor. Guido van der Garde zette op het circuit van Shanghai de 22e tijd neer. Bij de start schuift hij even een plekje op... omdat Mark Webber is bestraft en op de laatste plaats moet beginnen. De Los Angeles Lakers kunnen dit seizoen waarschijnlijk geen beroep meer doen op sterfspeler Kobe Bryant. De Amerikaanse basketballer raakt in de wedstrijd tegen Golden State Warriors zwaar geblesseerd. Gevreesd wordt voor een gescheurde Achillespees. De Lakers wonnen hun wedstrijd wel, 118 tegen 116. Nog een keer de hoofdpunt. In Amsterdam is het Rijksmuseum na tien jaar heropend. Publiek mag vandaag tot middernacht gratis naar binnen. In Dorst bij Breda is een groot aantal vaten met chemicaliën gevonden. Zo gaan om 60 tot 70 lekkende vaten afkomstig van een drugslab. En in Cairo is het proces in hoger beroep tegen oud-president Mubarak... kort na het begin alweer opgeschort. De voorzitter van de rechtbank zei dat hij zich niet op zijn gemak voelde... en trok zich terug. Tot zover het uitgebreide nos Zometeen Zo meteen op Radio 1, Tros in Bedrijf.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op Luzakexamentraining.nl. Ik denk aan mijn broer John, die vorig jaar een hartstilstand overleefde en sinds kort weer voetbalt. Ik denk aan mijn schoonzus Mieke. Ondanks een hartinfarct werd zijn moeder van een prachtige tweeling. Ik denk aan mijn collega José. Die naam beroert er voorzichtig weer in het werk is. Aan wie denkt u? Als u aan de Hartstichting geeft? Geef met uw hart tijdens onze collecteweek van 14 tot en met 20 april. Welkom aan boord van deze Boeing 747. Over enkele minuten stopt de automatische piloot en kunt u de stuurknuppel overnemen. Let u vooral op de linkerteller, dat is de hoogtemeter. Mede namens de bemanningen hier in het Kran wens ik u nog een prettige vlucht. Vertrouwt u een expert die zelf niet meedoet?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 Dames en heren, goedemiddag. Dit is Trossenbedrijf. Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Elke zaterdagmiddag blikken we met twee gasten terug... op het economisch nieuws van de afgelopen week. En het was heel wat. Vandaag aan tafel... Jaap Smit, sinds 2010 voorzitter van vakbond CNV. Meneer Smit, goedemiddag. Goedemiddag. En u ziet er nog uh, verbazingwekkend fris uit... voor iemand die alleen maar vergaderd heeft? Als u mij uitnodigt, uh, fris ik vanzelf. <laughs> Altijd. <laughs> heel goed. En ook Ben Notenboom, ook zo fris. Uh, CEO van Uitzend Gigant Randstad. Ja, ja, nee, ik ben uh, behoorlijk fris. Ja, behoorlijk ja. fris. Wat, wat, wat dat, is dat? Ja, ja. dat? moet ik het alleen nog zeggen. Ja. Je ziet er ook fris uit. Ja. En nee, ik wil dat niet onderhandelen, natuurlijk. Dus dat scheelt misschien. Ja. Dat scheelt, ja. ja. Later dan de zelfgestelde deadline, maar eerder dan verwacht. Inderdaad ligt er een uh, sociaal akkoord tussen werkgevers werknemers en kabinet. En daarmee zijn er extra bezuinigingen van ruim 4 miljard... voorlopig van de baan. De WW, daar wordt een beetje aan gesleuteld. Nog niet helemaal duidelijk wat het nou precies is... en wie het betalen gaat, maar uh, in grote lijnen wel. Daar komt een vereenvoudiging van het ontslagrecht. Uh, sorry, die is uitgesteld. En een gehandicapte kwotum komt er niet. Maar we gaan wel 100.000 mensen met een... laat maar even noemen, een rugzakje aan een baan helpen. Jaap Smit, wie heeft er gewonnen, wie heeft er verloren? Ik denk dat we, ja, dat is nou goed. Ik, we hebben allemaal gewonnen. Uh, ik heb gezegd bij de presentatie van het uh, akkoord dat ik uh, blij ben met het feit dat er een akkoord is. Dat is in deze tijd helemaal niet vanzelfsprekend. Mm. Uh, het zag er ook een tijd helemaal niet naar uit dat het zou komen. En toch, uh, het is opvallend hoeveel, mensen ik, uh, hoeveel reacties ik heb, heb, heb gehad... van mensen die me feliciteerden en zeiden wat, wat goed dat het er is. Ja. Dus we zijn eraan toe met elkaar. Dus daar ben ik erg blij om. Maar op, op nu.nl zegt u vandaag, het is geen juichakkoord. Ja, dat kan ook niet, voor niemand kan het een juichakkoord zijn. Omdat we namelijk niet in een tijd van geweldige groei uh, leven... maar dat we met elkaar de pijn moeten verdelen... en moeten zorgen dat mensen niet tussen het wal en schip raken. Dus ik juich vanwege het feit dat er een akkoord is... maar ja, ik denk dat het voor geen van de partijen geldt. We hebben allemaal iets uit te leggen aan onze achterban. Dat heeft het kabinet, dat heeft de werkgever, dat hebben wij. En ik merk gewoon dat, uh, dat, nou ja, dat, als ik dat nuchter aan mijn mensen vertel... dat ze dat heel goed snappen. Een typisch akkoord uit een crisistijd? Kan je het zo het beste omschrijven? Ja, het is de erkenning van de noodzaak om niet met hmm. de koppen bij elkaar te steken. Ik ben echt onder de indruk van het feit dat in een tijd waarin het lijkt alsof iedereen uh, alleen maar de loopgraven zoekt... en tegen elkaar loopt te schreeuwen en polariseert en denkt van als ik niet voor mijn eigen belang heb, kom, dan doet niemand dat. Ja. Dat wij hier gewoon in staat zijn geweest om als werkgevers en werknemers uh, en het kabinet erbij, wat ik heb genoemd bereid te zijn om over de eigen grenzen heen te gaan, hm. in, het, in de noodzaak om vanuit het gemeenschappelijk belang met iets goeds te komen. Dat is gebeurd. Ja, u zei een paar maanden geleden in aanloop naar dit hele akkoord, uh, we dansen allemaal om een, uh, om een totempaal heen, ja. waar alle dingen in beton gegoten zijn, is die totempaal Licht geslecht of hebben die nog steeds? Want ja, eigenlijk wordt er niet veel veranderd, toch? Nou ja, er zijn een aantal. Gewoon... Uh, laat ik zeggen, het heeft een beetje te maken met wat, wat je uh, verstaat onder hervormen. Dat woord wordt heel veel gebruikt. Maar mm. hervormen wordt in deze tijd wel heel veel als synoniem gebruikt van uh, afbreken en bezuinigen. Hervormen is in mijn ogen dat je dingen die je belangrijk vindt op een andere manier gaat organiseren. En daar hoort uitstellen niet bij. Hè? Nou ja, wat ik, vind, ik heb er zelf voor gepleit dat wij de... wat hervormingen genoemd worden op het gebied van WW en ontslagrecht. Dit is niet het moment om de WW te verkorten. Dit is niet het moment om het ontslag te versoepelen. Wat overigens ook weinig soelaas biedt. Uh, dus uh, doe dat nou niet. Uh, stel dat uit. Ja. Zonder dat het nou helemaal van tafel is. Dat is gelukt. Hm. We stellen het uit, vind ik ook uh, prijzenswaardig van het kabinet. Uh, je kunt, want je kunt allemaal, hè, dus als je de telegraaf leest. dan wordt het kabinet verweten dat ze, dat ze weer mee draaien. Ik vind het, uh, ik vind het echt getuigen van. Uh, Realiteitszin en moet om te zeggen, jongens, we houden aan de ene kant vast... aan wat we belangrijk vinden, maar misschien is dit... het uh, is bad timing, slechte timing. Ja. We, we schuiven het een tijdje, een tijdje voor ons uit. Het ontslaat ons niet van de verplichting... Ja. om met elkaar te gaan werken aan wat dan noodzakelijk is. He, de, je ziet de discussies al weer opkomen... Ja. van wanneer gaan we het dak dan wel repareren. Nou, wat mij betreft hebben we er nu een zeiltje overheen getrokken... want het lekt als een zeef. Uh, maar we gaan nu niet het hele dak eraf halen. Dat doen we later. En over een paar nee. jaar moeten we, moeten we met elkaar in gesprek... Ja. 1 januari 2016, want dan is de crisis voorbij, zo Bernard Wientjes. We gaan even naar de werkgever die eigenlijk ook heel veel werknemers onder zijn hoede heeft, Ben Otenboom. Sinds 2003 al, uh, alweer bestuursverzitter van Randstad. van na grootste uh, HR-dienstverlener ter wereld na ADECO. Uh, vorig jaar een bescheiden winst geboekt, 37 miljoen euro. Uh, u kwam uit op 128 miljoen euro omzet, volgens mij. Als ik het goed heb, klopt dat? Nee, dat kan omzet, niet. Omzet? Nee. nee. nee. Omzet was 17,2 miljard. Miljard, miljard. ja. En de ja. winst voor alle buitengewoon ingewikkelde natuurlijk uh, ja. die lag meer in de buurt van 600 miljoen van 37. Ja, zie je Ik ja. Dacht Maar 37 klopt omdat hebben. Dat, dat heeft te maken met afbreken van goodwill. Allemaal technische dingen die niet te gaan maken hebben met uiteraard. bedrijfsvoering. Ja. Oké, okay. ja, ja. los daarvan. Dat sociaal akkoord. Hoor het Smit net zeggen. We hebben een zeiltje geplakt. Het is nog niet een dakreparatie. We gaan in januari 2016 gaan we verder kijken. Uh, ook veel gehoord. Het is een negatieve uitruil. De kop op de telegraaf zegt vandaag VVD moord om linksig akkoord. Hoe kijkt u er tegenaan, meneer Rotterdam? Eigenlijk is, uh, uh, zijn er twee dingen die belangrijk zijn in de economie. en Dat is dat bedrijven uh, vertrouwen hebben om te investeren. Mm. Dat betekent dat de consument uh, vertrouwen heeft om uh, te consumeren. Ja. Daar is eigenlijk maar één ding voor nodig. En dat is uh, voorspelbaarheid, betrouwbaarheid en consistentie. Dus ik zie dit als een uh, prachtig begin. Het is fijn dat de, dat de polder weer begint te functioneren. Dat, uh, dat lukte een poosje niet blijkbaar. Uh, er is veel uitgesteld. Uh, en ik denk dat nu eigenlijk de, de morele plicht... die rust op de sociale partners buitengewoon hoog is. Want er is nu een richting ingegaan. Er staan dingen in 2016. Een aantal dingen gaan we meten in 2025, geloof ik. zoals de, Tussen 20 en 2026. Er waren jonge uh, jongeren. Uh, er is nu een zware plicht om die consistente terrein een keer vast te houden. Want die onvoorspelbaarheid die leidt tot uh, het verdwijnen van alle, alle vertrouwen. Ja. Dat is slecht voor bedrijven die zich hier willen gaan vestigen. Dat is slecht voor bedrijven die in Nederland zitten en willen investeren. Dat is slecht voor consumenten, want die zien alles als maar slecht worden. En gaan dus niet meer besteden. Hm. En zo helpen we elkaar uh, als maar, steeds meer de, de punten, putje in. Precies. Dus Ik vind het een prachtig begin, hm. alleen het is echt een begin. Ja. Het is echt de stadlijn. En uh, er wordt nu al gejuicht, dat vind ik uh, fijn. Toch, als je zegt, van, uh, we kijken naar dit akkoord. Veel gehoorde kritiek is inderdaad, wat ik net zei, het is een negatieve uitruil. Sociale partners die uh, draaien veel maatregelen terug. Er wordt een hele hoop uitgesteld. Er is niet zoveel nieuws. Onder de zon, eigenlijk. Uh, daarop, op uw reactie. Dat nee, maar ik dak. ben ik ben sowieso. Uh, weet je, ik, ben, ik ben voor sociale samenleving. Uh, ik geloof niet dat het verstandig is om mensen die nu uh, zeg even 57 zijn, wiens baan dan uh, uh, in gevaar komt. Om die nu te ontslaan en zeggen. Nu krijg je ook geen geld meer mee. Weet je, opeens is, is alles veranderd. Ja. Dat, dat is weer zoiets van voorspelbaarheid. Dus als je langer van tevoren vertelt wat er gaat gebeuren en je doet dat. En als het positief is, moet je het iets eerder doen. En als, en als het negatief is, moet je het ja. doen op het moment dat je het beloofd had. Dan geeft dat voorspelbaarheid en vertrouwen. Uh -huh. En dan gaan mensen zich weer... Oké, okay, maar die, sleut uh, en die, sl en die sleutel, die hebben de werkgevers en de werknemers in de handen. Hebben dat ook laten zien met het sociaal akkoord. Waarom hebben we dan nog een regeerakkoord? Of bestaat het eigenlijk niet meer? <laughs> ja, dat moet jij eigenlijk aan de politie vragen. We <laughs> <laughs> ja. ja. nee, hebben god, als we daar nou naar kijken zo... Dan hebben, een, dan hebben we een kabinet gekozen met een regeerakkoord... wat niks meer doet, toch, meneer Ja, ik heb, laat ik zeggen... Uh, alle partijen moeten bereid zijn in deze tijd om uh, uh, over de grens te gaan... van wat er of in een regeringsakkoord staat, of in een politiek uh, uh, verkiezingsprogramma... Mm. of in een manifest van, van partijen als onze, de vakbeweging. Ja. Als je dat niet wilt en alleen maar bang bent dat je dan voor inconsequent wordt uitgemaakt... terwijl je weet dat je met elkaar de verantwoordelijkheid hebt om een probleem op te lossen... dan gebeurt er dus helemaal niks. Nee. Dus ik leg liever uit mm -hmm. waarom ik uh, iets anders doe... dan ik wellicht een jaar geleden uh, had gezegd te gaan doen met een goed verhaal over de actualiteit van vandaag... en ja. dat ik zeg, ja, ik heb toen gezegd dat... dus uh, het kan me niet schelen hoe de situatie is. Ik hou eraan vast. Oké, okay, die 3% is dus ook voor u niet heilig? Nee, maar dat heb ik al voortdurend geroepen. Ik vind dat ook er een soort, soort fetichisme van... Uh, en, ja. en, en uh, elke uh, econoom of zelfs mensen in de omgeving van Brussel zegt... jongens, kijk, wij, ik heb het vergelijken met een koortspatiënt. Griekenland had 40 graden koorts en er moest meteen iets gebeuren. hetzelfde dat we Wij hebben zeg maar, een lichte verhoging en we doen alsof we doodziek zijn... Mm. Nou, en daar moeten er vertrouwen terug Dat zijn de momenten, Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. We gaan ook nog even inzoomen op een, bepaal, een paar punten uit het sociale akkoord. Maar eerst gaan we even terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Oh. Weekoverzicht. Weekoverzicht. Ja, en dat nieuws wordt natuurlijk toch bepaald door dat sociaal akkoord. Wat daar toch ineens was. Of ja, sociaal akkoord, hoe het ook mogen heten: Het bezweerakkoord. Een mondiaal akkoord. Dames en heren. Dit is een historisch moment. Kritici zeggen dat het tekort te veel Knelpunten doorschuift. Maar minister Asje van Sociale Zaken weet het zeker. Die afspraken van gisteren die staan. Die zitten, wat mij betreft, in beton. Nou, en of. En Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO is van de harde afspraken. Dus noteert u het alvast in uw agenda? Wij hebben afgesproken in dit overleg. dat de crisis zeker per 1 januari 2016 weinig is. En als wij dat afspreken, is dat ook zo. En ook VVD-leider Broekstein. die pleit voor iets heel anders: een eigen munt voor de economisch sterkste landen van Europa. Niet in plaats van de euro, maar als parallele munt ernaast. En nee, dan wordt dat niet de gulden. noem het de markt, want het ja. gaat natuurlijk draaien om de mark. De tegenstand van de tekortlanden zal natuurlijk furieus zijn. Mm -hmm. Die zullen zich verzetten als een duivel tegen weiwater. Nederlandse groei wordt op dit moment beperkt door vooral een crisis op de huizenmarkt. En de commissie huizenprijzen geeft daarvan iedereen de schuld. Risico's werden collectief onderschat. Iedereen rekende zich de makelaarsvereniging NVM verwacht dat het dieptepunt in de huizenmarkt in zicht is. Ondanks dat er 30% minder huizen zijn verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar. In tijden van recessie is het risico op geheime prijsafspraken tussen bedrijven steeds groter. En dat is daarom een speerpunt voor de nieuwe opperwaakhond ACM. Dat is een uh, samengevoegsel van een aantal clubs. En die heet nu de Autoriteit Consument en Markt ACM. Voorzitter Chris Fontijn. Wij zijn er om kansen en keuzes... ...te bevorderen voor bedrijven en consumenten. En we zijn heel scherp om niet alleen naar die consumenten te kijken... ...maar juist ook naar kartels en misbruikzaken, ...omdat inderdaad in een crisis dat risico er is. Prijsverspraak of niet, dat Nederlands bedrijfsleven... ...dat nu nog bakken met geld liggen in het buitenland... ...zegt Venedex en MKB Nederland. Simon Smits, hoogste ambtenaar buitenlandse handel... ...weet om hoeveel geld het precies gaat. Als je kijkt naar uh, ons uh, uh, bruto nationaal product, dat je al uh, heel snel over tientallen miljarden euro's praat, wat er aan kansen ligt. Tientallen miljarden euro's en volgens smits en bedrijven nog steeds te veel gericht op Europa, terwijl er exportkansen vooral buiten Europa liggen. Dat komt dan goed uit. Kenia heeft een nieuwe leider, of dat nou zo goed is. Meneer Kenyatta, niet zo'n hele zieke meneer, want uh, hij wordt gezocht door het internationaal strafhof in Den Haag. Daar moet hij even langs voor uh, etnisch geweld in 2007, maar hij blijkt interesse te hebben in het buitenlands bedrijfsleven. We are open for business and we invite you to invest in our country. Dan nog even dit. We waren in de band van de cyberaanvallen deze week. Met name de ING-bank kreeg het keihard te verduren. En dit soort eh, DDoS-aanvallen zijn namelijk kinderlijk eenvoudig te organiseren op internet. Er wordt zelfs voor geadverteerd op YouTube. If you want your business competitors to go down, well they can. If you want your rivals to go offline, well they will. Not only that, we are providing a short-term to long-term DDoS. Starting $5 per hour. En dus voor 5 dollar per uur kunt u uw concurrent dus digitaal kapot maken. Weekoverzicht, weekoverzicht. Al besteld voor ADECO, meneer Noordwoord? Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Grappeltje. We zien de, uh, eventjes over, over windjes hier in het akkoord. wordt uitgaan van de economische groei de komende jaren. Uh, Windje zegt 1 januari 2016 is de crisis voorbij. Fantastisch. Ja, Smit. Mooi, hè? Ja, ja nou hoeven dus niks meer te doen. Uh, die wil één zeker, dat hebben we nu. Laat <laughs> la, la, la, la, het dan pas, eigenlijk. Laat het dan pas. Ja. ja, dat, dat meen ik Maar het ja. ja. is afgesproken. Is dit afgesproken, inderdaad? Ja, stukje, dat is natuurlijk een heel dat een Met een uh, glimlach is dat ja. gezegd. Ja, ja wel, mooi. Ja, maar maar die, we kunnen er wel voor zorgen dat het voorbij is... door met elkaar vanaf nu... en ik hoop dat het akkoord daar ook een bijdrage aan levert... te zeggen, we samen de schouders eronder aanpakken. Want ja, in, in dat soort termen moet je toch praten. Mm -hmm. En misschien tegen je gevoel in zeggen... hoor eens, ik ga toch uh, maar eens uh, de, de winkel in... Om, uh, ja. om een aanschaf te doen. Want heel veel discussies bij mij thuis ook... Van, uh, ja. gaan toch over, zullen we het nu doen? Ah, ja, we, je weet niet hoe het, hoe het gaat worden. Dus ik heb het gisteren maar eens gekscherend gezegd... Uh, van uh, ik ben maar eens tegen alle verdrukking in naar de meubelboulevard geweest... en heb mezelf een mooie stoelcadeau gedaan. Hè? Dus uh, ja. niet dat naar de economie van, uh, van overeind zou komen... maar als we dat allemaal gaan doen voor de mensen die dat zich kunnen permitteren... ja, ik denk dat het wel helpt, En daar zit met name het grote probleem. Ja, daar kwam Rutte gisteren ook mee met dat mantra... die benadrukt dat dit akkoord moet vertrouwen geven, optimisme... Ja. het moet de koopdrift van consumenten gaan aanwakkeren. inderdaad, dat is goed voor de economie, dan gaan we geld uitgeven... dan gaat het allemaal voorbij en dan kunnen we die bezuinigingen... die extra bezuinigingen van 4 miljard die zijn dan in één keer van de baan. Hartstikke mooi verhaal. Maar die zekerheid, die krijgen we maar niet. En hebben we die dan nu wel ineens? Omdat Jaap Smit of Mark Rutte dat zegt, meneer Notenbouw? Nee, maar ik denk wel dat je... Nou, twee dingen. Eén, Nederland is natuurlijk een buitengewoon belangrijke stad in de wereld. Maar laten we daar niet over optimistisch worden... dat wij de wereld gaan veranderen. Dat gaat niet werken namelijk. Twee... Ik ben overigens zeer teleurgesteld. Het zou ook zijn als het pas 1 januari 2016 is. Dat is wel een van de langste crisis die we, die we dan ooit gezien zouden ja. hebben. Dus ik denk dat, dat, uh, dat er een gerede kans is dat dat snel Een De crisis doet toch 7, 8 jaar meestal? Ja, maar niet zo diep. Nee, dat geloof ik niet. Nee. Dan, dan zien wij al lang weer herstel in onze branche om te beginnen. En als, dat nog, als ik me niet vergis, zitten we nu in april 2013. Ja. Dus nou, dan, ik, ik denk dat dat. Ik denk, normaal gesproken zouden we dat eerder moeten, moeten zien verbeteren. Nou, is het wel aardig, want jullie zitten in een hele vroeg cyclische markt, zoals het heet. Je weet altijd aan de uitzendbranche wanneer het goed gaat met de economie. Zien jullie al aanleiding om te veronderstellen dat het sneller beter gaat? Nou, dat, dat ligt eraan waar. Natuurlijk, voor Randstad als ja. bedrijf geldt dat, dat wij zitten in heel de wereld. Nederland is nog ja. 17 van ons omzet. Uh, maar Europa is nog wel steeds 65 Dus dat speelt nog een grote rol. Ja. In Europa zien we verschillen. Maar zelfs Duitsland ging op een gegeven moment een beetje krimpen. Dus dat deed wel... Dat Voor pijn. Europa is dat pijnlijk, zal ik maar zeggen. Amerika is, uh, is buiten gewoon goed blijven gaan. Mm -hmm. De recordwinst uh, het vierde kwartaal. Uh, normaal zien we vast de volgorde in, uh, in, in, in waar het verbeteren Welk landen en in welke segmenten. Uh, dat is nog schoorvoetend. Mm -hmm. mm, misschien een klein beetje. Het begint altijd uh, ja. in het uh, zoals we noemen, blauwe boordensegment... Uh, meestal in België. Uh, nu zie je dat in Nederland een klein beetje verbetert de laatste maanden. Maar het is nog uh, wat prematuur om te roepen dat het uh, vanaf nu uh, crescendo mag Tot januari ja. 2016. Ja. Maar tot 1 januari 2016, dat, uh, ik denk dat het eerder beter zou moeten komen. Maar toch is het misschien wel aardig. Want we zijn er natuurlijk wel achter gekomen dat economie niet alleen het maken van modellen is en het berekenen van formules. maar heel veel vertrouwen. Dat is natuurlijk zeg maar, een zacht begrip is. Het is ja. meer een psychologisch begrip. Dus het is inderdaad wel zo. Als wij met elkaar gewoon zeggen: jongens, het is nu afgelopen, we gaan de weg naar hoog, omhoog en daar moeten we met z'n allen in onze eigen verantwoordelijkheid... en bijdrage leveren, dan zou het wel eens waar kunnen zijn. Ja, maar dan moeten ja. we ook... zeg maar niet elke keer als er weer iets een oplossing... Uh, ik had gisteren op Twitter een heel debat met iemand... die weer van de zuurigheid, de, de zuurigheid van afdropen... <lacht> Ze, hou er nou toch eens mee op. Hè? Als je elk, uh, elke oplossing naar de prullenbak verwijst... ja, dan, dan blijven we aan de gang met elkaar. Dus dit akkoord, ik zal niet de eerste zijn... Maar dan moet je toch niet zeggen, Het is geen juichakkoord? Dat had dat dan wel gezegd. Ik, ik juich vanwege het, het feit dat er een akkoord is... Ja. Ja. Maar, uh, Inhoudelijk ja. toch nog niet. Maar, maar, maar, natuurlijk, dat kan ook niet we in deze blijven tijd. toch wel een beetje Calvinistisch met z'n allen. Ja, dat ben ik ook. Ja. Nee, maar dat is, maar wij, dat is precies wel Ja, maar je gaat he? ook niet van Chaka. Van, uh, kijk, nou eens wat geweldig dat we dit en dat... Maar dat zou, in Amerika helpt het wel, hè? He? Daar ja. wordt niet gezegd, ja. er wordt gekeken. Ja, naar de, er. Ik niet, waar, want de buurman heeft het slecht, maar wij hebben het ja. wel relatief goed. Ja. Zo zitten wij elkaar. Ja. Daar wordt gewoon gezegd van, nou, het gaat met mij goed, het gaat met de buurman ook goed. Klaar. En dan gaat ja, het goed. De vraagt Iets meer Chaka mag toch wel? Ja, maar... Ja, misschien wel, maar uh, uh, laat ik, zeggen, ik hou ook wel met twee benen op de grond uh, om te blijven. Ik ga met een verhaal naar mijn achterban en zeg mensen... dit is het maximaal haalbare, daar mogen we blij mee zijn. Ik merk aan de reacties van veel mensen dat ze echt me feliciteren... en zeggen ja, wat fantastisch dat het gelukt is. Ja. En er zijn wat er zijn, precies, die en er zijn de, de, natuurlijk, die Ik bedoel, een paar dingen die we zullen moeten slikken... en dat geldt voor alle drie de partijen. Dat is waarom ik het genoemd heb, zoals ik het uh, nu net ja. beschrijf. Uh, een juichakkoord is van... je kunt tien jaar eerder met pensioen tegen een uh, veel hogere premie... kijk, dat is wat we van elkaar gekregen mm. hebben. Dat mm. zit er gewoon niet in. Ja. Zie je dat ook in de volksgeeft, meneer Notoboom? Ja, maar het is natuurlijk te eenvoudig om te zeggen... ga nu allemaal iets kopen. Want je kan van iemand niet verwachten die, die in onzekerheid verkeert... over wat hij mag verwachten. Ja. Dat hij denkt, nou weet je, ga toch die nieuwe auto kopen. Ik denk dat dat uh, wat, uh, wat naïef is. Ik denk dat je een, ja. een, uh, een communicatieplicht uh, hebt eigenlijk... om ervoor te zorgen dat mensen goed begrijpen wat er aan afgesproken is... Hm. wat het dan betekent en wanneer... Dat is echt heel ingewikkeld, want mensen lezen niet. Uh, wij in ja. Kluis, hè, hoe, hoe gedetailleerd kennen we een heleboel van die, uh, van die zaken. En dan ga je op een gegeven moment, gaan mensen vertrouwen krijgen... en dan gaan ze besteden. Ja, maar maar communicatie... optimistisch ben ik altijd voor. Natuurlijk, dat, dat is natuurlijk is, ja. mooi. Hoe meer optimisme, hoe beter. Maar het gek is wel, dat is inderdaad de vraag... wordt die opluchting die nu even, even uh, op geld doet... ook inderdaad omgezet in bestendig vertrouwen? Dat ja. is natuurlijk grote, is de, grote, te doen, dat is de grote vraag. En daar is reden ja. genoeg voor? Maar ja, dat, daar is reden genoeg voor. We zien een premier dit nu zeggen... en die komt er eigenlijk gewoon een jaar te laat mee, toch? Het is, uh... Want eerst is er een hele hoop geslokt en gedaan en gezegd... en niks gebeurd en was er onzekerheid. Hebben we dan nou ineens... Zekerheid te pakken? Ik weet het niet. We gaan uh, naar de column luisteren van Ronnie Overgoor... en die is oprichter van online tv-station 7 TV. De afgelopen week stond voor veel ondernemers in het teken van de Week van de Ondernemer. Een pracht evenement met in vier dagen meer dan 10.000 bezoekers... in het Beatrix Theater in Utrecht. Het thema van dit jaar was passie en dat was er in overvloed. De energie was voelbaar in de zalen en in de wandelgangen. Grote namen als Ventenen van Vlissingen, Roland Kaan van Koelket... en Frits van Eert van Jumbo inspireerden de duizenden ondernemers. En ook jonge starters met grote plannen knalden van de podia... met enthousiaste verhalen vol passie. Met uitzondering van de politici. De Week kende een groot aantal bezoeken van ministers en staatssecretarissen... en ze kregen ruim baan op het grote podium... om de duizenden ondernemers gepassioneerd te inspireren. Iets wat ze achtereenvolgens allemaal nalieten. In plaats daarvan een door woordvoerders samengesteld obligaat verhaal... voorgelezen vanaf een papiertje van achter het katheder. Het waren de energielekken van de week. De smartphones kwamen al uit de zak en er was tijd om wat mail te checken... en een tweet de lucht in te sturen met commentaar. Enkel Mark Rutte kreeg de handen op elkaar en deed het perfect. Stel je als ondernemer niet afhankelijk op van de overheid... maar zorg ervoor dat je het zelf doet... Dit advies gaf topondernemer Jan Alberts... oprichter van midcapbedrijf bedrijf Albert Industries... aan de ondernemers in de zaal. Lijkt me een prima advies. U hoorde het al niet over, zijn column. Kunt u terugluisteren op onze website tosinbedrijf.nl. Wij zitten hier aan tafel met Jaap Smit, voorzitter van Vakbond CNV... en Ben Notenboom, CEO van Randstad. En uh, het wordt tijd voor de boeken aanschrijven. Want iedere week doen we een greep uit de stapel nieuwe verschenen managementboeken. En dan schrijft altijd Misha Blok aan, eindredacteur van Tol's en Bedrijf. En de vrouw die bepaalt welk managementboek het wel haalt en welke niet. En ja, heel eenvoudig auteurs van managementboeken. Schrijf een goede achterflap of een binnenflap. En uh, doe je dat goed en weet u in die soort elevator pitch uh, Misha Blok te boeien dan wordt uw boek eh, niet afgeserveerd, zullen we maar zeggen. Hè? <laughs> Michel, dat klopt, toch? Nou, laat ik beginnen inderdaad, met twee boeken af te serveren. Allereerst het boek Loopbaanplanning... Richting geven aan je carrière van Els Akkerman. Op de achterflap, je bent toe aan een nieuwe baan, maar hoe plan je dat? Nou, gewoon even goed nadenken. Heb je dit kleine boekje niet voor nodig. Okay. Dan het boek Je zelfvertrouwen vergroten voor dummies van Kate Burton en Brindley Platt. Deze vriendelijke gids biedt je praktische tips om je zelfvertrouwen te vergroten en beter te functioneren. Nou, ik heb er toch even doorheen gebladerd. En dan stuit ik op waardevolle tips als zet je mooiste zonnebril op, ga naar buiten, bewonder de lucht en hou je levensdoel voor ogen. Nou ja, daar word ik dus een beetje kriegel van. Ja. Um, het boek van de week is de organisatie draait door van onder andere Simon van der Veer, een uitgave van van Dure Management. Op de achterflap in De Organisatie Draait Door lees je hoe populaire TV-programma's kunnen worden ingezet bij organisatieverandering. Dus hoe kun je format van succesvolle programma's gebruiken om je eigen organisatie te veranderen? Nou, een leuke invalshoek volop praktische tips. Bijvoorbeeld, het format van De Wereld Draait Door. Vandaar dat De Organisatie Draait Door is. Waarschijnlijk... Ja, ja, een van de succesvolste talkshows op het moment. Kun je prima gebruiken als de vergadercultuur in je organisatie wel een oppepper kan gebruiken. Probeer eens te vergaderen alsof het een DWDD-uitzending is. Mm -hmm. Dus met een tafelheer of een tafeldame open je de vergadering. En vooral snel praten. Heel snel praten. <laughs> <laughs> uh, bespreek daarna een actueel onderwerp, iets dringends... dat binnen de organisatie speelt. En in plaats van de tv draait door met daarin bloepers uit de tv-programma's van de afgelopen week... de bloepers van je organisatie bespreken. Hoe gaan wij dit uh, naar uh, ons radioformat vertalen? Want daar heb je vast over nagedacht als eindredatuur. Um, nog niet helemaal. Nog niet helemaal. <laughs> Nog niet helemaal. Okay. Wat, wat me wel <laughs> erg leuk lijkt, was het uh, format van The Voice of Holland... Ja? ook te goed te gebruiken als je dus uh, audities wilt houden... of als je sollicitatierondes uh, houdt. Ja, precies van die draaistoelen. Draaistoelen, Uitstekend. Ja. zo kan je ook sociale akkoorden kan je gewoon <laughs> afspreken. Uh, vorig jaar was er uh, tijdens het congres uh, over gesproken... Ik geloof dat Erwin van Lambaards, die dat, dat het idee ook kwam, van uh, dat je heel veel sollicitatieprocedures op die manier zou kunnen ja. uh, inrichten. Ja, ik zou het niet zo kapot van zijn, maar. Ja, zonder vooroordelen. Dus dat je ja. dan toch ja. meer blank ja. kan naar. Ja, nee, is goed. Ja. Ja. Ja, het Mensen kader kijkt. van Iedereen gelijke kansen geven. Ja. Ook wat betreft je afkomst en je. Ja. Een horrorscenario voor een uh, baas van de uitzendorganisatie, volgens mij. Oh nee, maar dat gaat natuurlijk ook helemaal niet werken. <laughs> <laughs> Welk TV-voorbeeld zou wel passen binnen randstad? Nee, ik denk geen. Ik denk dat je nee? een bedrijf moet, moet, uh, moet runnen als een bedrijf. En mm. uh, op het moment dat je niet met elkaar kan vergaderen, dan heb je denk ik een ander probleem dan, dan het format waarin je vergadert. Dus dan zou ik denk ik maar naar de kern gaan en dat oplossen. En uh, misschien het boek wel kopen, misschien hartstikke interessant. Ik ben zelf, zoals helemaal een organisatie weet... behoorlijk allergisch voor managementboeken. Dus ik kijk er eigenlijk nooit in. <lacht> uh, en maar daarom doen, hebben we deze service ook je nodig Nee, in ja, nee, <lacht> nee ik, ik, ga nu, ik ga nu dus uh, rijkere weg dan ik kwam. Dus dat, is, uh, dat is altijd mooi, toch? Ja, dat is prachtig. Dat vinden ja. we ook. En het gaat Miesje ook weer. Dankjewel, Miche Blok. Boek, Hoe heet het? De organisatie draait door van Simon van der Veer. Uitgave van, van Dure Management. Dankjewel, Miesje Blok. Elke week, volgende week, is er weer met drie managementboeken. We gaan praten verder over het sociale akkoord. Jaap Smit, CNV, Ben Notenboom, CEO van Randstad. Uh, er is onduidelijkheid over jaar. Van die WW. Eerst leek het er toch te komen. Nu zegt Samson, dat is toch waar. 24 maanden. En nou moeten daar CAO-afspraken worden gemaakt. Alleen er zijn heel veel bedrijven die werk hebben niet met een CAO. Dus dan sta je toch weer op straat na twee jaar. Eh, meneer Smit, hoe zit het dan? Weet u wel, hoe doet het nou wat jullie bedachten hebben daar? <hums> de, de, de, de, strekking, de strekking van, van de wat er staat ja. is dat, of nee, wat er staat is. Uh, Werknemers houden zicht op drie jaar, op onveranderde lengte en hoogte van de WW. De financiering daarvan zal, uh, zal uh, gaan veranderen. Ja. Um, en een deel daarvan zal gewoon echt rechtstreeks de verantwoordelijkheid worden van de sociale partners. Dat is ook in, in lijn met de, de wens die we zelf hebben. Ja. Dat is ook een beetje wat je in, op meer plekken in het akkoord ziet. Um, is dat uh, we eigenlijk zeggen, we pakken weer een aantal dingen terug. Je ziet dat in, die, in die, regio, uh, die 35 regio's die gemaakt gaan worden. De rol van de werkgevers en werknemers. Ook waar het gaat om de participatiewetten. Hoe brengen we waar jongeren aan, aan het werk? Mensen ja. met een arbeidshandicap. Dus de, de beweging die je eigenlijk in een groze kans in het verhaal kunt zien. Is dat wij weer een aantal dingen naar onszelf gaan toetrekken. Uh, een beetje weg van de institutionalisering van alles maar groot en centraal maken. Uh, en verantwoordelijkheden waar eigenlijk niemand meer echt verantwoordelijk voor is. Hm. We pakken dat voor een deel terug. En dat zie je ook in die beweging rond de WW. Dat gaat dus in 2016 pas uh, beginnen. En inderdaad de familie die gekozen is dat het derde jaar WW per COO wordt afgesloten. Ja. Maar wat, wat doe je dan inderdaad met die hele grote groep van mensen die niet... Onder een CRO valt. Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Kijk, wij hebben met werkgevers een akkoord uh, uh, bereikt over dit onderwerp. Hm. Nou, het pleit ervoor om... Uh, uh de, de CEO weer in flinke ja, eer te herstellen. Dat kan ik me voorstellen als vakbondman. Dat, ja, nou, dat is niet alleen een, dat is niet een belang maar? van de vakbond. Ik, doe, laat ik, zeggen, ik ben er niet om die vakbond in stand te houden. Ik ben ervoor om een organisatie die in het belang van werknemers aan het werk is... om die hm. goed te laten functioneren. Weet, weet de bond dat u dit, dit vindt? <lacht> nee, grapje. Ja, maar dat, ja. Ja, dat weten ze. Dat zeg ik ook <lacht> weer. Ja, ja, ja. ja, ja. Het probleem is overigens 9% is nog werkloos na die tijd. Hè? Dus we hebben het over een, een klein gedeelte. Hm. Ja. Uh, dus ja. Het groeit nu wel, hè? Het is niet voor niks nee, dat we... Nee, maar goed, als je natuurlijk in de slechte economische tijden meet, dan, dan groeit alles. En als je dat verabsoluteert, dan, zijn, dan werkt er top. straks niemand meer, maar dat is niet waarschijnlijk. Nee. Maar, is dit... maar, maar daarom mag nog één zin. Daarom ben ik blij dat we dus dat nu even uitstellen. Dat we nu even niet die hele rigoureuze maatregel nemen. Omdat uh, dat groeiend, het, het aantal mensen dat in het de derde jaar WW zit, wat inderdaad normaaliter tamelijk overzichtelijk is, maar nu ras groeit tot ja. zo'n 20 procent. Uh, ik vind het heel verstandig dat we dus dat nu doen, maar dat in 2016 die, dat nieuwe, ja. nieuwe systeem. Uh... Toch, he, u heeft hier vorige keer, uh, zoals gezegd, maanden geleden hebben we al voorgesproken over het aanstaande sociaal akkoord. Toen moest, het, moest er gepolderd worden nog. Ja. De, maar ik roep die totempaal nog maar eens eventjes mm -hmm. in herinnering. En toen zei je, eigenlijk moet je er op een andere manier naar gaan kijken. Dat doen we nu eigenlijk weer niet. Maar moeten we niet op een gegeven moment gewoon naar andere, andere dingen kijken? Op een andere manier kijken naar die, naar die uh, arbeidsinzet. Ik vind dat wij veel te veel vastzitten in zeg maar, het aanp aanpassen van oude antwoorden op de vragen die, die zich aandienen. Hm. He, dus uh, bijvoorbeeld hervormen, dat is, dat is nu niks anders dan een jaar weer wederaf of twee jaar weer wederaf... Ja. of het ontslagrecht versoepelen en de opbouw anders maken en je ontslagvergoeding veranderen. Dat vind ik op zich, dat heeft te maken met de, de definitie van hervormen, maar dat is... Dat is niet hervormen. Hervormen vind ik een waarde die je belangrijk vindt op een nieuwe manier vormgeven. Ja, bijvoorbeeld, dat is waar, waar mijn mantra vandaan komt. Wij zijn niet van de verworven rechten. Dat zijn slechts tijdelijke vormgevingen van een waarde die eronder ligt. En die waarde die vraagt in deze tijd een nieuwe vertaling. Dat, dat gaat als het gaat om de bescherming van de werknemer op de arbeidsmarkt... Het gaat om hoe gaan we om met de transitie van baan naar baan. Lossen we dat nu op door iemand met een zakje geld thuis... te gaan zitten laten wachten tot het UWV met een oplossing komt... of zorgen we ervoor dat we veel actiever gaan worden... om te zorgen dat we makkelijker van baan naar baan gaan... omdat ik me als werknemer mijn kennis up-to-date houd... dat ik in mezelf kan investeren... en dat de werkgever mij helpt van baan naar baan te gaan. Dan zou je, dan zou je ook uiteindelijk ook tot een conclusie kunnen komen... dan kan die WW ook korter. Wat er nu elke keer gebeurt is omdat we geld nodig hebben, zetten we het mes erin. En we noemen dat hervormen. Maar aan de voorkant gebeurt er weinig. In dit, akkoord, dan zou, in dit akkoord wordt heel veel werk gemaakt van werk naar werk. Als we daarmee aan de gang gaan, dan is de resultante daarvan dat we dus minder krampachtig om hoeven te gaan met, met vangnetten. Precies. Ja. En klopt dat, meneer uh, Rotterdam? Uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, als je dat zo flexibiliseert. Uh, wat we natuurlijk doen is, we zijn er lopend bezig om de, om de transities anders te organiseren. Ja. En daar hebben we het heel lang over en daar is veel emotie bij gemoeid. Of dat dan wel zes maanden meer WW of niet en zo. En dat is dan buitengewoon belangrijk als het je betreft. Dat realiseer ik me. Maar. maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk niet om. Dat is weer hetzelfde. Als je voorspelbaarheid wil realiseren, dan moet je vertellen waar je naartoe gaat, volgens mij. En waar we naartoe gaan is in de samenleving... als je kijkt naar demografische ontwikkelingen en arbeidsmarktontwikkelingen. Daarin ga je uh, drie dingen zien. Er gaat uh, grote groei blijven bestaan voor uh, goed geschoolde mensen. En daar kan je alles voor vergeten. Dan hoef je geen CEO vooraf te sluiten. Dan hoef je geen MW vooraf te sluiten. Die, die kunnen zichzelf ze prima redden. Ja. Dat gaat nergens meer over. Uh, daar hebben we het allemaal nog heel druk mee. Uh, maar dat is echt verspilde moeite. Het tweede wat je gaat zien is dat de banen uh, in het midden die ze verdwijnen. Dat, Waarom? Dat, oh, dat gebeurt voornamelijk door, door automatisering. Ja. Een uh, stukje offshoring, dus het gaat ergens anders heen. Maar voornamelijk omdat die processen uh, geautomatiseerd worden. Vroeger ja. had je twintig uh, man die, die de facturen betaalden. Vandaag heb je een halve FTE en een slim systeem, zal ik maar zeggen. Hm. En dat gebeurt dus uh, doorloop. Dat, de, in dat, dat de wordt als merger. Ja. Okay. Dan heb je de banen... Uh, zeg maar even de elementary jobs in goed, in goed Nederlands, hè, dus de, de, de, aan de basis... daar blijft er veel van bestaan. Daar is ook veel aanbod. Mm -hmm. Dus wat je gaat zien is, zoals ook nu, hè, in tijden van hoge werkloosheid... dan gaan mensen altijd, uh, omdat het moeilijk is werk te vinden... een niveau beneden hun opleidingsniveau werken. Ja. Het gevaar dreigt dus wel degelijk dat mensen met een middelbare opleiding... Uh, een, een baan gaan krijgen onder dat niveau. En dat betekent bij mensen geen opleiding dat die... Uh, überhaupt de de vallen. vallen. Ja. Dus, dus je hebt een paar dingen te doen. Uh, en, en, het, en dat komt allemaal neer op zelfredzaamheid van het uh, ja. individu. Maar moet je hebben, hoe gaan we dat dan organiseren? Daar hebben we nu een mooi vangnet voor. Daar hebben we hebben die werkeloosheidswet voor. Daar hebben we wel de, de verbinding aan uh, gedachten. Maar, maar, maar de, de, de, oplos, de oplossing krijgen. is hoe dat we ze geld geven en hoeveel ja. en hoe lang. En dat is natuurlijk niet de oplossing. Nee, de oplossing is dat het onacceptabel is. En dat is overigens behoorlijk teruggedrongen. Dat er kinderen van een school komen zonder een startkwalificatie... Hm. Dat moet niet kunnen, punt. Er moet in Nederland uh, geen enkel kind zijn wat van school komt zonder een kwalificatie. Ja. Dat ho die hoeft geen Engels te spreken, die hoeft geen wiskunde te kunnen... maar die kan solderen of lassen, eh, vraag genoeg naar. Daar begint hij mee. Twee, daarna moet er iedereen individueel ervoor zorgen dat hij uh, employable blijft. Daar heb je ook een individuele plicht. Dat moeten we organiseren, een beetje aanbieden en vooral duidelijk maken. Want hm. mensen zijn niet dom. Dus die gaan die dingen doen die nodig zijn. Alleen nu, ja, als ik blijf zitten, dan krijg ik straks wel een zak geld ja, mee. Ja. En, en dat is natuurlijk het verkeerde eind. En dat, ik weet dat is niet de details van het akkoord. Maar als je schetst waar je naartoe gaat en dan de stappen om daar te komen. Want iedereen is altijd eens over waar we naartoe gaan. Alleen hoeveel pijn ga je, ga je verdragen om er te komen. Ja. Dus dus, dan Moet dan heb je voorspelbaarheid. Een hele andere morele discussie gevoerd. Ja, ja. Nee, maar daar ben ik ook volstrekt met de Notenboom eens. Um, en dat bepleit ik zelf ook al. Er zijn eigenlijk twee gesprekken die plaatsvinden. Nu is het even. Wat moeten we op korte termijn regelen? Uh, want laat ik zeggen, we zijn niet een samenleving van grote revoluties. Dat gaat meer uh, voor de, de wet van de evolutie, dus uh, stap voor stap. Maar daarnaast hoort ook het gesprek over de langere termijn. Kijk, voor mij zijn een paar dingen belangrijk voor de moderne arbeidsmarkt. A, er wordt meer mobiliteit van mensen verwacht. Nee. Je zult vaker, en, en meer, vaker van baan, misschien van beroep, van branche uh, veranderen. Maar onze arbeidsmarkt is nog voor een deel ingericht langs de lijnen van: ik zit 40 jaar in dezelfde branche, misschien zelfs bij dezelfde baas. Ja, dat gaat Die randvoorwaarden wel. moet je daarvoor ja. scheppen: dat, dat betreft pensioen, dat betreft uh, uh, opleidingen, OO-fondsen. Maak het mij mogelijk als werknemer Goed, ja. om inderdaad die die mobiliteit op te brengen. Ja. Dat is helemaal niet eng. Uh, dat is ook leuk, ik spreek uit ervaring. En het tweede is, ik zal als werknemer... meer ja. en langer verantwoordelijkheid moeten nemen en dragen... voor mijn eigen aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt. Ja. is ook helemaal niet erg en niet eng. Maar dan moet je mensen wel toe in staat stellen. Dus ja, ik zal meer zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen... maar help me dan om die verantwoordelijkheid op een goede manier te dragen. Okay, en daar ben maar... ik weer met nood om eens. Ja. Daar moet je niet de 50 55-jarigen van nu plotseling mee overvallen... Maar mijn kinderen van zeven, 25, Die kun je leren van zo, jouw arbeidsmarkt gaat, gaat zich ongeveer in die richting. Oké, okay, dan zitten we in een diepe crisis. We hebben 9% werkloosheid. werkeloosheid. Er komt een sociaal akkoord. U zit met de andere partners aan tafel. Waarom wordt dit dan niet uh, georganiseerd? Waarom gaan we dan weer terug op dat oude mantra? Dat Hier nou, was uw kans. Ja, dat, maar goed, dit is niet de tijd voor die grote, uh, grote bewegingen. Dit is de tijd van, er staat ons nu iets te gebeuren. Lappen. Het zeiltje. Ja, maar nee, dat zeiltje is er maar die twee jaar tot 2016. Ja, ja, ja, ja, maar, dus nu hebben we een zeiltje. Maar als je duidelijk maakt waar je naartoe gaat... Okay. en dan kan je ondertussen het zeiltje organiseren. Ja, het dus het dan... is overigens die O&O-fondsen, dat is heel veel geld. En dat is uh, onverstandig genoeg uh, per sector georganiseerd. Als je nou iets zou moeten doen, is natuurlijk om die, om die fondsen... Uh, te beschikken zelf van mensen die iets moeten bijleren... om een andere baan te gaan doen. Ja. We weten allemaal dat de beste garantie op langdurige werkloosheid... is dus lang voor één baas hetzelfde werk doen. Ja. Maar hoor ik nu eigenlijk dat we van die WW op den duur af zouden kunnen? Dat vangnet moet je weghalen. Nee, ik zeg niet dat we op den duur van de WW af kunnen. Ik zeg dat we met elkaar moeten gaan nadenken nou, over ja. andere manieren... waarop je mensen van baan naar baan begeleidt. Uh -huh. En hooguit kan dan de consequentie zijn. Hé, hey, verrek, we hebben nog iets wat uh, uit ja. vroegere tijden stond. Maar hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je zorgen dat die mensen die, die makkelijke transitie wel kunnen maken? Nou, bijvoorbeeld... Versoepeling ontslag echt? Nee, in het, in het akkoord wordt er iets over genoemd. Hè? Daar waar werkgevers en werknemers die 35 regio's... Uh, die ondernemingspleinen ja. uh, uh, of wat dan ook zo het gaan... Uh, maken waarin een regionale arbeidsmarkt gemaakt wordt, wij als CNV hebben uh, het bekende Maaslandmodel waarmee geëxperimenteerd wordt, waar werkgevers en werknemers zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor een regionale arbeidsmarkt, Dat als ik hier werkloos word, dat dan die die club mensen om mij heen zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt... voor mijn transfer van baan naar baan. Ik ga niet thuis zitten met een uitkering. Ik kom in dienst van het transfercentrum. Uh, ik krijg een, een tijdje langer mijn salaris doorbetaald. En alles op alles wordt, ge, wordt, wordt gedaan om, om mij in een hè? andere baan te krijgen. Ja, wij doen ja. dat. Hè? We, we, we hebben dat soort organisaties natuurlijk binnen ons bedrijf... die duizenden mensen herplaatsen met 70, 80, soms 90 procent succes... afhankelijk van de profielen. Mm -hmm. Maar je moet dus een infrastructuur organiseren... om mensen in staat te stellen mm -hmm. om zichzelf te blijven ontwikkelen... En je moet ze daar ook toe, eigenlijk verplichten. want het is een stukje stok. En het is een stukje de beloning natuurlijk. Maar waar leg je nou niet aan? Je kan zeggen, dat leggen we bij organisaties zoals de Unieer. Die gaan investeren in mensen. Daarmee kan je flexkrachten makkelijker en beter verkopen. Je leidt ze dus als het ware op. Of moet iemand anders dat nou doen? Moet de overheid dat doen? Wij doen dat als sector al een hoge mate. Wij besteden veel meer trainingsgeld. Aan mensen die bij ons werken dan, uh, dan mensen die een tijdelijk contract hebben bij ja. bedrijven. Dat gebeurt al, maar dat is lang niet genoeg. Ik heb het niet alleen over Frans dat nu, hè. ik praat nu ook als burger van Nederland zal ik maar zeggen. Ja. En je moet dus mensen zelf redzaam maken. En die eerste moet je aanbieden. En je moet niet alsmaar proberen om uh, de opvang te verfijnen of een beetje te, uh, af te knijpen. Je moet ook altijd visie toevoegen. En wie moet dat nu starten? Wie moet er nou nu mee aan de gang? Want als we dit uh, eens zijn, werkgevers en, en werknemers hier aan tafel. Dan zie ik het Fonds Sociaal Akkoord opdoemen. Uh, dan gaan we dit, dit soort dingen doen. Alleen wie gaat hem uitwerken? Dit gesprek wordt overal gevoerd. In de stromende regen is het, uh, is het uh, uh, uh, niet het eerste waar je met elkaar over praat... maar probeer je inderdaad een aantal noodmaatregelen te nemen. En, ja. uh, maar ik, laat ik, zeggen, ik ben dus nog niet klaar over, uh, met het gesprek... over hoe gaat het er nou op de langere termijn uitzien. En dat heeft ook te maken met mijn diepe overtuiging... dat wij leven in een wat ik noem een transitieperiode. Wij zullen of we het leuk vinden of niet... nieuwe antwoorden moeten gaan, uh, gaan vinden voor de vragen van deze tijd... omdat de oude antwoorden niet meer werken... Hm. Dat heeft te maken met verschuivingen in, in de wereld, met economische machtsverhoudingen. Met een, een, een samenleving die zeg maar, zo georganiseerd is dat het op veel punten niet meer zo langer, langer zo vol te houden is. Dus we zullen met elkaar over heel veel van dat soort dingen aan de praat moeten. Dit is een tijd die beschreven gaat worden in de geschiedenisboeken van mijn kleinkinderen. En, uh, uh, omdat er gewoon heel veel, heel veel gebeurt. En ja. dat is helemaal niet. Dat is, dat is, sommige mensen worden er bang van. En, en het is ook en wat eng is ook veel waar je uh, vragen over kunt hebben. Maar, het is wel de tijd, zoals, ja. zoals ik die beschrijf. Mooi vergezicht, we gaan nog even terug naar de. Bennoteboom. Nee, ik geloof nee. niet dat dit in de geschiedenisboeken komt. Het nee? is een kleine rimpeling in een, in een, in een, in een periode waarin het er bijna gewoon lang goed gaat. Wat je ziet natuurlijk is dat het economische middelpunt van de wereld verschuift. Ja, maar dat is goed. En Nederland komt daar dan niet meer in voor, zou ik zeggen. Ja. In, die, in, die, in de geschiedenis. En dit akkoord ook niet. Dat dacht ik. Dat, dat, ja. dat ja. Uh, wat er gebeurt is natuurlijk, uh, natuurlijk uh, uh, ongelooflijk. De wereld is echt plat aan het worden. Ja. Ik zag ooit een vergelijking de economie in het jaar nul uh, tot nu. In het jaar nul was de economie precies zo groot als het aantal mensen. Want je had alleen maar jagen, vissen en, uh, en boeren. Uh, toen hadden we een industriële revolutie. Ze dus hebben we misgegaan natuurlijk. Hadden we hadden weinig mensen, heel veel economische macht. En je gaat nu weer terug naar waar je was. Omdat de wereld mm. plat is en alle kennis, kunde enzovoort, die deel je. En dat gebeurt er nu. Mm. Ja, ja. En we zullen ons moeten aanpassen. We kunnen bijvoorbeeld ons niet veroorloven dat iemand die 50 jaar is... 40% meer kost dan iemand die 23 is en hetzelfde werk doet. Er moet echt anders gedacht worden over hoe dat je ja. in de wereld staat. Dat betekent dus ook dat we niet meer homogeen moeten kijken naar, een, naar grote groepen. Maar veel... Uh, nou ja, een wandelaar die ik vaak gebruik is... wij scheren in dit land iedereen over één kam... Mm -hmm. en denken er maar iedereen gelijk te behandelen. En dat is natuurlijk niet altijd het geval. Het is wel zeg maar, voor de overzichtelijkheid erg prettig. Maar misschien dat mijn kans op de arbeidsmarkt wel... wel zeg maar, uh, hoewel, maar hoewel misschien uh, hoe dat goed het is. Maar die kansen zijn niet allemaal even groot. Ik bedoel, uh, een 55-jarige leeftijdsgenoot van mij... die 30 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt heeft in, in een, in een overrol... Ja. Uh, heeft waarschijnlijk minder kans op de arbeidsmarkt dan ik bij wijze van spreken. Hm. En ook daar moet je gewoon met elkaar uh, ja, nuchter ja. naar kijken. Ja. En, uh, hm. en oplossingen voor vinden. Oké, okay, maar dan los van die, los van die uh, uh, ver. Even terug naar het, naar het hier en nu. We hebben een sociaal akkoord. We gaan er even wat, wat punten af, als het mag. Pijnpunten, waar zitten die? Nou ja, er vindt natuurlijk wel uh, een, andere, en een andere financiering plaats van de WW. En uh, wat we net besproken hebben. Uh, op korte termijn moet ik zeggen, ja, ik, ben ik blij met uh, wat erin staat. Okay. Uh, dus ik, uh, ik heb niet zoveel, zin om, niet zoveel uh, reden om heel reinig te zijn. Ben ook Oteboom, pijn? Ja, nee, je moet leven met een compromis, dat is prima. De pijn zit hem in, in het potentieel risico... dat de dingen die nu als 2016, in 2016 zo gepland zijn... dat die anders uitgewerkt gaan worden dan, dan ze zouden zitten. Ja. Een puntje wat mij overigens persoonlijk opviel was de, het pensioen. Waarbij er minder gereserveerd mag worden belastingvrij voor pensioenen. Dat is een vorm van nivellering. Maar nog erger, als we naar demografie kijken, betekent dat dat we onze toekomstige bestedingen. Uh, in ieder geval nu al gaan, uh, gaan opsoeperen. Mm -hmm. Want we gaan daar belasting vervangen. vangen. gaan we ons tekort mee, uh, mee opvangen. Dekken, ja. Dat betekent dat we nog meer druk leggen op jeugd om, uh, om voor ouderen te zorgen. Dat doen we al in alle opzichten. Mm -hmm. En dat neemt nog een stukje toe. En dat die jongeren tijdens oud zijn ook minder krijgen. Precies, ja. En dan is het ook nog gekapt op boven de 100.000 mag het ook weer niet. Ja, dus dat is gewoon uh, een Leren, maar oké, okay, dat, dat zei je dan zo. Maar dat vind ik echt een maatregel. Goed, ik begrijp dat er ruimte is om die aan te passen. en Het mag maximaal 250 miljoen kosten. Maar de besparing die daar tegenover stond... was ik vijf keer zo hoog. Uh -huh. Dus ik ben benieuwd wat dat wordt. Ik vind dat een bijzonder verrassende... Uh, voor mij persoonlijk in ieder geval vind ik dat... een verrassende maatregel. Zit daar niet een uh, pijnpuntje ook? Jawel, daar zijn we ook nog niet over uitgepraat. Gelukkig. Dus, het uh, is nog van alles aan de hand rond het pensioen... Ja. Um, maar goed, als ik kijk naar de, naar de mooie dingen die erin staan... Uh, we hebben nogmaals uh, even de pijn, die acute pijn weggehaald. We hebben een goed plan alternatief voor die quotering van arbeidsgehandicapten. Het staat of valt met gaat het werken, ja of nee? Dus het quotum is ook niet van tafel, het hangt boven de tafel. Ja. Maar ik vind het een veel elegantere manier dan uh, botweg uh, een quotum. Maar nogmaals, als het niet werkt, dat hangt heel erg van de bereidwilligheid... en de kansen af die, uh, die we zullen zien. Ehm... Um, is dat nou niet een doekje voor het bloed ook, heren? Want laten we wel wijzen als we zeggen, we gaan streven naar 100.000 mensen. Iedereen die een chronische buikgriep heeft, die uh, krijgt straks zo'n zo stempel Ja, op. ik weet het, ik heb, uh, bij ons al al al het heb je ons geïnteresseerd. Wij hebben vandaag 1600 uh, uh, personen aan het werk die vallen binnen die doelgroep. Ja? Nou, wij zijn... Uh, iets minder dan 1% van de totale arbeidsvolk in Nederland. We hebben in Nederland 80.000 man aan het werk. En dan zou je er zijn. Dus dan zouden we er zijn. Ja. Het moet lukken. Overigens een ander voordeel van het uh, akkoord vind ik dat uh, uitzendoverend blijft als een verantwoorde vorm van flex. Mm -hmm. Dat vind ik uh, uh, vanzelfsprekend. Omdat uh, in de COO uh, uh, over flexarbeid heel veel uh, over uitzendarbeid moet ik zeggen. Heel veel zekerheden ingebouwd zijn. Zoals opleiding, pensioen enzovoort. Ja. Dus dat doet mij natuurlijk persoonlijk wel. Dat begrijp ik ja. Daar zijn we wel blij mee. mee. Want flex, uh, doorgeschoten flex, dat was ook een van onze grieven. En ik vind echt uh, ja. Dat we daar uh, stappen voorwaarts mee maken om dat tegen te gaan. In de, op wegje naartoe zat ik in de auto te luisteren... naar een hele reportage over uh, vrachtwagenchauffeurs. Uh, ik heb er laatst zelf mee om de tafel zitten. Ik vind echt praktijken die daar hoort, vind ik gewoon schandalig. En dat betekent dat we... Hè, dus mogelijk, de werken, heel... het, ja, de het is juridisch mogelijk... Nederlandse werknemers die via buitenlandse beveezen worden ingeuurd. Het werkelijk van de, van de ratten. Dus ja. uh, als je dat hoort... Um, ik vind dat we hebben. Uh, de, het debat wordt veel te vaak gevoerd over wat juridisch wel en wat niet toegestaan is. Het de debat moet ook gaan over wat willen we nou met elkaar? Willen ja. we hier nou zeg maar een beetje een gezellige, aardige sociale samenleving met elkaar, waarin we gewoon een aantal waarden belangrijk vinden. Of laten we ons helemaal over. En uh, wordt het een jungle uh, waar zeg maar, iedereen maar uh, hard voor zichzelf moet knokken? Dan wordt het misschien wat. Ja. Dat vind ik van het akkoord ook. Ik heb gezegd, het wordt er misschien niet meteen het paradijs van, maar wel ietsje minder jungle. Okay. En daar zal ik de komende jaren voor blijven vechten. Dat is een morele verplichting voor werkgevers werknemers. En politici. Okay. nou heeft de FVW het voor in zijn parlement en dus aan zijn leden, CNV ook nog. Wat verwacht u van, van wat de leden gaan zeggen van dit breid sociaal akkoord? Ook ik heb niet juichen, maar toch wel akkoord? Ja, nou ja. <laughs> uh, ik heb gisteren uh, met mijn algemeen bestuurder over gesproken ja. en uh, daar was men ook juichend over het feit dat er een akkoord is. Hè. Blij dat het gelukt is, knap gedaan. Ja. Uh, en natuurlijk, als je dan. Uh, de, de paar, het is, het, laat ik zeggen, wij zijn niet het soort mensen, het soort organisaties. dat bij alles zegt: van Nou, jongens, dit is fantastisch. Dat moet je ons ook maar een beetje, een beetje gunnen. He, maar we kijken er kritisch naar. Je bent maar. van nature altijd tegen, toch? Nee, ik niet. Ik ben <lacht> niet van de partij die. Dus, he, dus uh, natuurlijk wordt er kritisch gekeken en wordt gewogen. Maar ik, uh, ik denk, ik ga met vol vertrouwen de tien uh, avonden in die wij de komende weken hebben. Ja. in zaaltjes met leden. En uh, ik denk dat heel veel mensen blij zijn met het akkoord en uh, uh, kunnen accepteren wat erin staat. Hoe groot is dus de kans dat het akkoord uiteindelijk helemaal niet in de praktijk wordt gebracht... gezien uh, datgene wat we gezien hebben tot nu toe vanuit Den Haag, de Notenboom? Nou, dat wat ik zei. Het risico is natuurlijk dat de onderdelen die in uh, 2016... als 1 januari 2016 is, dan was het alweer drie jaar geleden en ja. is toch alles weer anders. En dat is wat ik bedoelde met voorspelbaarheid. En, en dat is het enige wat vertrouwen kan creëren. En dat moet je consistent en lange tijd volhouden. Ja. Want je verliest het ook weer heel snel als je dat niet doet. Ja. Zekerheid geven en vertrouwen. Meneer met eens... Ja, dat zijn de sleutelwoorden van, ja. uh, van nu. Ja. Maar hoe groot is de kans dat, vroeg ik? De kans dat, dat het dit akkoord ja, dat geeft? Nee, dat het uiteindelijk de praktijk wel of niet haalt. Of niet haalt, laat ik het zo zeggen. Nee, ik ga ervan uit dat het dat haalt. Dat uh, ja, Oké, okay, uh, toen nog niet afgesproken. Natuurlijk <laughs> <laughs> gaan we dat halen. Oké, okay, heren, aan het eind van de uitzending vraag ik even aan de gasten altijd... wat gaat het opmerkelijkste zijn wat u aanstaande maandag op uw eerste werkdag weer doet? Ben Otenbouw. Ja, dat is een, een, een, een, een relatief standaard dag. Ik ga naar, ik, normaal reis ik nogal veel, want we zitten natuurlijk overal. Maar ik ga maandag uh, naar kantoor. We hebben kwartaalcijfers ondertussen binnen van alle, alle bedrijven. Dus daar gaan we per Lekker. bedrijf mee, uh, mee uh, Lekker in overleg. Het Worden harde nootjes die gekraakt worden of niet? Oh nee, daar zit er geen verrassing in. We hebben iedere maand sowieso cijfers. Iedere week zie ik van alles. dashboard denk ja wordt genoeg. Ja, maar het gaat meer over wat ga je morgen doen. Dat is altijd ingewikkelder. Wat gisteren gebeurd is, dat is gebeurd. Zekerheid geven, dat geeft vertrouwen. Meneer Smit, maandag? Ik heb maandag altijd een vergaderdag... Dus ik begin met mijn collega's van het Daagse bestuur, mijn vicevoorzitter en de secretaris. En dan heb ik smiddags heb ik een uh, algemene bestuursvergadering. Dat zal ongetwijfeld weer gaan over het verder verlopen rond het uh, akkoord, akkoord ja. en wat andere zaken. En ik uh, heb nog een bijeenkomst van een orkest waar ik voorzitter van ben. Uh, in, uh, <laughs> dat, speelt in ook, dat speelt er ook nog even tussen, ja. letterlijk en figuurlijk. Hartelijk dank, hier, Jaap Smit van uh, vakcentrale CNV. En ben Notoboom, CEO van Randstad. Fijn dat jullie hier spraken over het akkoord. En over die vergezichten, die zijn belangrijk. Na het nieuws van twee uur is het tijd voor de Tros Autoshow met Carlo Brandsen en mijzelf. En dan gaan we onder meer rijden met de Toyota GT86... Eindelijk weer eens een achterwielaandrijver uit Japan. Maar ja, is dat leuk een Japans ding waarmee je in de snel kan slippen? Hoort u straks en we praten ook met Hans Vervoorn van Fiat... over de nieuwe Alfa Romeo 4C. Dat is een mooi dingetje. Samen thuis, samen trots. Morgenmiddag, kwart over twaalf, tijd voor de perstribune. Al was het maar voor de gezelligheid. Parool, hoofdredactrice Barbara van Beukering... vertelt over de veranderingen bij haar krant. Zwaar inhoud heb ik nog een andere pijler onder het parool neergezet... en dat is kunst. Oud-voetballer Ruud Geels over de wedstrijd van het weekend. psv Ajax. Ruud Geels, het is 3-0. Utrecht trainer Jan Wouters. En aandacht voor al uw klachten over de media. Het is steeds dezelfde fout. Het wegzakken van de stem met het meest essentieel... Nou, dan maar extra duidelijk de perstribune. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Rijden doet uw Volkswagen natuurlijk altijd.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 De 13-jarige Joseph uit Oeganda wordt blij van zijn geit. Waar wordt jouw kind blij van? Ik word blij van voetballen. Van mama. Ik word blij van buiten spelen. Er is niet veel voor nodig om een kind blij te maken. Maar soms kunnen ze wat hulp gebruiken. De Week van het Kind.nl Want hulp aan kinderen, dat is nooit weggegooid geld. Doe mee. De Week van het Kind.nl Ik word blij van blije mensen. Ik reisde van Moskou tot Moermansk en van Bihar tot Bangalore.